12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Kamer ergert zich aan bonnenquota bij de politie. Medisch specialisten steunen salarisakkoord... en varkensboeren protesteren tegen de lage vleesprijzen. Het is vandaag bewolkt. Vooral in het midden van het land valt de regen. Het wordt 4 graden in het Noordoosten en 9 in Zuid-Limburg. Vanavond wordt het droog vanuit het noordwesten, er komen opklaringen. In het binnenland kan het vannacht een graadje vriezen. En de komende dagen wordt het droger en kouder, met maximaal rond 3 graden. In de Tweede Kamer groeit de irritatie over de bonnenquota bij de politie. In het regeerakkoord staat dat die quota worden afgeschaft. Maar er zijn toch korpsen die richtlijnen over de hoeveelheid bonnen blijven hanteren. Jelle Egas is uh, van de Raad van Korpschefs. Goedemiddag meneer Egas. Goedemiddag. De Kamer is geïrriteerd, snapt u dat? Uh, ja, de vraag is even hoe de Kamer is geïnformeerd. Uh, wat ons betreft, wat de korpschefs betreft, uh, zijn die bonne quota van de baan. Uh, inmiddels uh, is er geen sprake meer van quota in welk korps dan ook. Dan ja. uh, hebben we het op zijn minst te maken met een hoeveelheid ruis over dit onderwerp. Maar wat ons hm. betreft zijn ze dus van de baan.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 Nog meer over geld. De medisch specialisten steunen het akkoord... dat hun beroepsorganisatie heeft gesloten met minister Schippers... over de salarissen. Ze hebben afgesproken dat er een vast budget komt... en dat de specialisten dat zelf mogen verdelen. Frank de Graaf is voorzitter van de Orde van de Medisch Specialisten. Meneer de Graaf, goedemiddag. Goedemiddag. Er is de hele tijd over gesteggeld, hè? En nu zijn de medisch specialisten akkoord. Wat is nu het grote voordeel van deze afspraak voor de specialisten? Nou ja, kijk, bij elk uh, goed akkoord uh, heb je wat gegeven, wat genomen... Wat de minister heeft gekregen is dat ze voor de komende drie jaar rust aan het front heet. Weet waar ze aan toe is als het gaat om de kosten van uh, medische specialisten. En wat de medische specialisten hebben gekregen is dat ze ook weten waar ze aan toe zijn. Want die worden ook een beetje moe van dat ze duurder gedoe over geld. Uh, maar in de tweede plaats heeft de minister ingetrokken uh, plannen van haar voorganger, uh, minister Klink om de Raad van Bestuur de baas te maken over de dokters. Daar waren de dokters erg tegen, want zij vinden dat zij moeten gaan... over hoe patiënten worden geholpen en niet de Raad van Bestuur. Ja, en wat ook is bereikt, dat de plannen van Klinken... om alle dokters in loondienst te nemen, dus het vrije beroep op te heffen... dat is ook van tafel. Ja, het, uh, de specialist blijft die vrijgevestigde specialist die hij altijd was... maar moet nu zelf toe met een zak geld. En die zak geld is kleiner dan het tot nu toe was. Dat levert toch een probleem op. Nou ja, maar even zijn. Kijk, um, uh, specialisten zijn soms uh, vrij beroepers, maar er zijn ook heel veel specialisten in loondienst bijvoorbeeld. Alle academische ja. specialisten zijn in loondienst of in dienstverband, zoals dat heet. Dus dat kunnen dokters zelf bepalen. Waar de, uh, de orde van die specialisten bezwaar tegen had, was het feit dat um, uh, eigenlijk de minister alle artsen zou dwingen in dienstverband te gaan. Daar was bezwaar tegen. Wij ja. vinden dat dokters dat zelf moeten bepalen. Maar nu over dat budget, wat toch minder is dan, uh, dan u eerst had. Ja, nou ja dat klopt. Uh, maar dat is natuurlijk altijd zo een kwestie van, uh, van uh, van afspraken maken. Dat vinden wij natuurlijk wel als, als dokters niet, niet fijn, want er is door dokters voor gewerkt. Uh, aan de andere kant, het zijn barre financiële tijden. Het uh, beheersbaar houden van de kosten van de zorg is een belang van iedereen, omdat uiteindelijk de kosten toch worden betaald door u en mij, via hun premies. Het uh, gaat natuurlijk allemaal niet zo goed met de portemonnee van heel veel Nederlanders, dus ook dokters begrepen wel en waren ook wel bereid mee te werken aan het beheersbaar houden van die, van die kosten. Dat is een grote opdracht die u, die u duidelijk uw mensen stelt. Dat is afgesproken en uh, dat betekent dat het dus bekend is de komende jaren hoeveel geld er beschikbaar is voor alle uh, medisch specialisten in vrij beroep. Uh, en dat wordt verdeeld door onze zorgautoriteit en ja we kunnen niet meer uitgeven dan er beschikbaar uh, is. Maar waar moet er dan gesneden worden? Omdat het budget minder wordt, er waren specialisten hoorde in verhalen dat die veel te veel verdiende in verhouding en, en er zal toch iemand dan moeten, moeten inslikken, inschikken? Ja, dat niet anders. Hè? Als er minder beschikbaar is om te verdelen, dan uh, moet er worden ingeschikt. Nou, het uh, bijzondere van de afspraak is dat uh, nu bepaald is dat dokters dat zelf gaan bepalen. Dus in een ziekenhuis uh, komen alle medisch specialisten bij elkaar in een uh, wat we dat noemen, collectief. Die weten hoe het geld voor alle dokters beschikbaar is in dat ziekenhuis. En die bepalen zelf, uh, of er, uh, wordt er wel bij het raad van het bestuur over gesproken, maar uiteindelijk bepalen dokters dan zelf uh, waar het heen gaat. Dus het kan heel goed zijn, dat is een beetje vergelijkbaar, hoe advocaten dat, uh, dat verdelen in de maatschappij of, of, of accountants of fiscaal specialisten. Specialisten doen het ook zo. Dus als er een dokter heel hard heeft gewerkt of heel goed is... of bijzondere prestaties leeft, dan krijgt hij wat meer. En, en, en ander dan dus logische wijze wat minder. Maar dokters gaan dat dus zelf bepalen. Maar onvermijdelijk, maar... omdat er minder totaal beschikbaar is... Uh, zullen er dokters zijn die, die moeten inleveren. Maar nogmaals... Uh, dat dan heb ga ik als patiënt ook... denken, meneer de Graaf, als ik me een ronde breken. Dan gaan de patiënten denken, oh, dan komen de wachtlijsten weer terug. Als het centen op zijn, dan uh, komen de wachtlijsten weer. Nou ja, dat is inderdaad een, een, een, een risico. Want we hebben in het verleden vaker dit soort budgetsystemen uh, gehad... Maar we hebben met de minister afgesproken dat in ieder geval de dokters hun uiterste best zullen doen om dat uh, zoveel mogelijk te beperken. Dus echt uh, zo goed mogelijk zullen nagaan hoe uh, met de beschikbare middelen uh, zoveel mogelijk patiënten kunnen worden geholpen. Maar daar zijn we natuurlijk ook wel van afhankelijk van de medewerking van ziekenhuizen. En Zeker ook van de verzekeraars hè, die echt ook hun werk moeten doen en goed moeten inkopen. Daar waar het zo uh, kwalitatief zo goed is, mogelijk is, maar ook zo efficiënt mogelijk is. Maar alle partijen zijn daar dus bij aan de, aan de bal om te zorgen dat uh, met de 2,5% groei die er in de in de middelen zit, dat we dus ook echt aan die zorgvraag kunnen blijven voldoen de komende jaren. Een mooie opdracht. Frank de Graaf, voorzitter van de Orde van Medisch Specialisten. Dank u wel. Minister Leers voor Immigratie en Asiel gaat in cassatie tegen een rechtelijke uitspraak over een uitgeprocedeerd asielgezin. Het Hof in Den Haag bepaalde vorige week dat een Angolese vrouw niet van haar drie kinderen mag worden gescheiden en dat dat gezin niet op straat mag worden gezet. Leers schrijft nu aan de Tweede Kamer dat het Hof de eigen verantwoordelijkheid van de vreemdeling onvoldoende heeft meegewogen en daarom stapt hij naar de Hoge Raad. Hij zal de uitspraak van het Hof wel respecteren en het gezin opvang bieden zolang dat nog niet is uitgezet. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In de Irakse stad Tikrit zijn bij een zelfmoordaanslag... zeker veertig mensen omgekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens getuigen sloeg de zelfmoordenaar toe... bij een rij van ongeveer 100 mensen... die een baan wilden bij de politie van Tikrit. Die stad ligt ten noorden van Bagdad en oud-dictator Saddam Hussein kwam daar vandaan... en hij is ook in Tikrit begraven. In Irak zijn opleidingscentra voor het leger... en de politie wel vaker het doelwit van aanslagen. Dan de actie van de varkenshouders. Het Nederlands vakverbond varkenshouders voert op dit moment actie... tegen de lage varkensprijs in Nederland. Door het Duitse dioxineschandaal wordt het ook voor Nederlands varkensvlees... momenteel minder geld neergeteld. En de vakbond blokkeert uit protest meerdere slachterijen, de NVV. De vereniging ZLTO steunt die actie niet. Maarten Rooijakkers van ZLTO. ja Waarom steunt u die actie niet van, het, van uw collega's... van het Nederlands vakverbond varkenshouders? Ja, Goedemiddag. goedemiddag. Ja, um, laat ik vooropstellen dat ik uh, de acties uh, begrijp. Um, het is een uiting van e emotie. Uh, ook om een signaal af te geven dat op dit moment uh, de opbrengsprijzen dermate zijn. Dat er uh, flinke verliezen worden gelezen. Dus een signaal en emotie snap ik. Maar uh, ik denk dat uh, ja, de collega's aan de verkeerde poort staan. Dat is één. Je, je zult toch bij de afnemers van het vlees uh, moeten zijn. Zij bepalen toch veel meer de inkoop van vlees met de supermarkten. En, en ik maak me tegelijkertijd zorgen ook over ja de, de gewenste effecten die men behoort. Want Nederland is een kleine speler. Uh, Nederland is in die zin een kleine speler, uh, maar ook als het gaat over effecten, als je bij slachterij aan de poort staat, uh, bereken je dan de gewenste effect om daarmee de prijzen mooi te gaan? Ik denk dat je toch bij andere partijen daar uh, moet zijn. Ja, Nederland is een kleine speler op de vleesmarkt, uh, Dat bedoelen we ermee. Duitsland is belangrijker. Duitsland is een hele grote markt, ook een heel groot uh, productiegebied. Dus we hebben daar uh, absoluut uh, zeg maar een relatie mee. Nou zou je toch ook kunnen zeggen, uh, we moeten afdwingen dat slachterijen uh, om tafel gaan zitten... om de prijs van varkensvlees om het te bespreken. In elk geval, uh, dat zou je dan toch met acties voor elkaar kunnen krijgen? Nou, wij denken dat het ook op een andere manier kan. Uh, we hebben gisteravond met uh, alle slachterijen uh, om tafel gezeten... En ook met de retail- en supermarktorganisaties. En ik denk dat je daar beter het naar naar kunt gaan van... wat kunnen die partijen, welke rol hebben zij, welke verantwoordelijkheid hebben zij... en wat kunnen zij, of wij gezamenlijk in de keten nu aan deze situatie, wat kunnen wij daaraan doen? En wat is daar uitgekomen uit die vergadering? Uit die vergadering is uitgekomen dat we een gezamenlijke persverklaring opgesteld hebben. En dat betekent ja. dat alle... Alle ja. partijen, en, en met name natuurlijk slachterijen, maar ook zeg maar uh, de, de, de supermarkten. gezegd hebben wij gaan hier uh, geen uh, misbruik van maken van de situatie die op dit moment in Duitsland ontstaat. Dus geen gewin over de rug van de boeren. Zover als mogelijk. Want we zijn natuurlijk gekoppeld aan de Duitse uh, markt. Ja, rustig aandoen. En wat u betreft, geen uh, actie voeren. Dat is de boodschap van de ZLTO. Meneer Rojakers, dank u voor de uitleg. De Tunesische politie heeft in de hoofdstad Tunis een demonstratie tegen de nieuwe regering uiteengejaagd. En daarbij is ook weer traangas gebruikt. Aan de demonstratie deden enkele honderden mensen mee. Ze zijn het er niet mee eens dat ministers uit de oude regering in de tijdelijke nieuwe regering zitten. Volgens premier Ghanouchi is dat onvermijdelijk. Het aanblijven van die ministers is nodig om nieuwe verkiezingen te kunnen organiseren, zegt de premier. Die moeten binnen twee maanden worden gehouden. Tijdens de campagne Nederland leest staat dit jaar het boek Het leven is verrukkelijk van Remco Kampert Centraal. Leden van de bibliotheken kunnen het boek dan gratis afhalen. Het leven is verrukkelijk, met allemaal u's in de titel, verscheen in 1961. Het gaat over twee vrienden die verliefd zijn op hetzelfde meisje. Nederland leest is de campagne van de openbare bibliotheken en de stichting collectieve propaganda van het Nederlandse boek. En dit jaar is die campagne van 21 oktober tot 18 november. Sport. Kim Kleisters is op overtuigende wijze doorgedrongen... tot de tweede ronde van de Australian Open. Het duel met tegenstandster Dinara Safina... mocht de naam tenniswedstrijd eigenlijk niet hebben... Kleinsters veegde de voormalige nummer 1 van de wereld binnen drie kwartier van de baan met 6-0 en 6-0. Het is natuurlijk wel veel sneller en gemakkelijker gaan dan ik eigenlijk verwacht had. Maar misschien daarom ook dat ik zo goed gespeeld had eigenlijk. Omdat ik al wist dat het een heel moeilijke wedstrijd zou kunnen worden. En dus ik was er echt wel aan goed op voorbereid en probeerde toch wel zo geconcentreerd mogelijk te blijven. ook al ik ver voor. Ik er zeker niet terug in de wedstrijd aan te komen. En Safina moest huilen toen ze van de baan ging. Kleisters was vooral verbaasd over de teleurgang van de Russin. Ze heeft me toch wel verbaasd. In de positieve zin eigenlijk, in de eerste, de, de, de, de eerste periode toen dat ik terug begon, omdat zij toch de speelser was die toen op nummer 1 stond en, en ook uh, fysiek gewoon een stuk fitter stond als vroeger. Maar um, vanaf toen heb ik er eigenlijk gewoon altijd achteruit zien gaan. En, um, en ze, ze, is ook niet meer, ja, ze speelt ook niet meer met dezelfde um, kracht en zoals vroeger. En uh, het laatste spelletje heb ik er weer een aantal backhand en recht geslaan en dan denk ik in mijn eigen van, allee, waarom, waarom doe je, speelt je zo niet altijd? Maar, um, maar ja, ik, bedoel, ik ben ja, gewoon agressief gebleven, goed in de baan getennist en probeer echt die druk op haar te te houden en, en dat is goed, je lukt vandaag. Kim Kleisters, een andere opzienbare uitslag was de uitschakeling van Anna Ivanovic, voormalig nummer 1, verloor in de eerste ronde van de Russin Yekaterina Makarova in drie sets. In de derde set werd het 10-8. Schaatsers Jorien Voorhuis en Rens Rotteveld die hebben zich via een skate-off geplaatst voor het wereldkampioenschap Allround. Voorhuis deed dat door zowel de 1500 meter als de 3 kilometer te winnen. En Rotteveel moest tijd goed maken op Ted Jan Bloemen... die gisteren de 5 kilometer nipt had gewonnen. En Rotteveel deed het met overtuiging. Hij won de 1500 meter met overmacht. Het is 14 over 12. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Tweede Kamer wil dat de politiekorpsen ophouden... met het hanteren van bonnenquota. In het regeerakkoord staat dat die afgeschaft moeten worden. En de Kamer wil dat de korpschefs zich daaraan houden. De medische specialisten steunen het akkoord dat hun beroepsorganisatie... met minister Schippers heeft gesloten over hun salarissen. En varkensboeren hebben enkele slachterijen geblokkeerd. Ze protesteren tegen de lage vleesprijzen. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen op deze zender de NCFV met lunch. De economie trekt weer aan. Uw bedrijf heeft weer volop kansen. U bent er klaar voor, maar uw bank nog niet. Wat doet u?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 Kansen Pak ze: Kijk op Praten met IFN.nl en maak direct een afspraak. Dit is Radio 1: En CRV -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Publieke en commerciële radiostations hebben de handen ineengeslagen om, eh, om het het adverteren moet ik zeggen, via de radio onder de aandacht te brengen. En daar is zelfs een heus bureau voor opgericht. En de directeur daarvan is zometeen hier. In het Mediaforum presentatrice Elsemiek Haviga en politiek-kartonist Ruben L. Oppenheimer. En het gaat onder meer over de rechters in Amsterdam... die niet opgewassen waren tegen de enorme mediadruk... rond het proces tegen Geert Wilders. Dat blijkt allemaal uit eigen onderzoek daar. Wilders-advocaat Bram Moskovits reageerde gisteravond bij Pauw en Witteman. Ik vind dat het des is dat men moet kunnen omgaan... met de druk, voor mijn part, als u het zo wil noemen, van persmensen... Van men werd daar door vervallen. Is dat niet een beetje naïef? En in de Nationale Nieuwsquiz Rob van der Ven uit Sint-Oedenrode. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws vandaag. RTL-nieuwsverslaggever Jaap van Deurs is tijdens zijn werk in Tunis bedreigd met een mes. Van Deurs is in Tunesië om verslag te doen van de ongeregeldheden na het plotselinge vertrek van president Ben Ali. De taxi waarin Van Deursen met zijn cameraman zat, werd aangehouden door een groep tieners met keien en kapmessen. Toen ze geen wapens aantroffen, mocht de taxi verder rijden. Van Deursen en zijn cameraman zijn met de schrik vrijgekomen. Telegraaf maakt melding van een bijzondere internetworm. Dit Russische virus met de naam Rixobot... komt op de computer via onder meer pornosites en chatprogramma's. U kunt voorkomen dat het virus zich verder op uw computer verspreidt... maar dan moet u via een sms'je 8,50 euro betalen aan de verspreiders van de worm. Het virus is alleen al in december 137.000 keer gedownload. Vorige week hebben we gemeld dat Bo van Doris de nieuwe presentator wordt van Weekend Millionaires. Nou, of dat zo is, dat blijft nog even in het midden. We gaan wel naar ander nieuws van SBS. Want die omroep heeft de achtervolging ingezet op RTL en komt met een nieuw reality-programma. Er is al volop over deze nieuwe show gespeculeerd. Wat zou het nou eigenlijk gaan worden? Nou, zojuist is het presentatie geweest. En het verlossende woord wordt nu gesproken door Erik Dekker van SBS. Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Wat, wat gaat het worden voor het programma? Uh, het gaat heten Secret Story en dat gaat uh, op zondag 13 februari van start uh, op Net 5 met uh, Renaat van Baan en Bart Boonstra. Bart Boonstra wordt het nieuwe gezicht van Net 5. En uh, we gaan een dagelijkse shows En een wekelijkse eliminatie op donderdag. Uh, uh, gaan we 13 weken lang uh, hopelijk Nederland verrassen? En ja, het format komt er eigenlijk op neer dat de 15 kandidaten uh, in een huis gaan verblijven. En al die kandidaten hebben een geheim. En ze moeten elkaars geheim zien te raden. En uh, de kijkers thuis kunnen gaan meespelen met het spel via alle social media. En, en natuurlijk door te sms'en ja. en te stemmen. En uh, ja, het is eigenlijk een, een volgende stap in de reality en, en, en wie is uiteindelijk de winnaar dan? Degene die zijn eigen. Geheim heeft bewaard en, en dat van de ander heeft ontdekt. En dat van de ander heeft ontdekt en die genoeg sympathie heeft gekregen bij het Nederlandse volk om zo lang het huis in te blijven. Ook nog. En uh, u, u, uiteindelijk wint hij in ieder geval een uh, 100 euro en het geld wat hij heeft verdiend door het geheim van andere kandidaten te raden. Nou ja. uh, Bart Boonscha en Renate Verbaan presentatieduo. Ik, ik dacht eigenlijk van nou zo'n grote show dat zal boven Ervan gaan doen. Ja, nee, we hebben ervoor gekozen om dit op Net5 te brengen, omdat uh, uh, uh, uh, men, heel veel mensen denken het is Big Brother, maar het klopt, 15 mensen gaan een, gaan een huis in, maar daar houdt de vergelijking ook op. Dit is meer dan dat. Uh, uh, er zal heel veel gemanipuleerd worden, uh, de kandidaten kunnen niemand vertrouwen, je moet uh, dus echt achter de geheimen zien te komen, dus er zit echt een extra laag in. Mm. En uh, wij denken dat dat heel goed bij Net5 gaat passen in de vooravond om half acht, ja. half negen. Dus Bo gaat gewoon toch weekend miljonairs doen? Uh, Bo gaat geen Lotto-Wieke Miljonairs doen. Oh. Dat, dat kan ik echt bij deze ook meteen uit de wereld helpen. Hij gaat dan een ander, uh, andere spelshow binnenkort uh, bij ons doen. Uh, daarover verwacht ik volgende week wat meer te kunnen vertellen. Kijk aan. Nou, dan willen we dan in ieder geval weer. Even nog, deze show is natuurlijk ook, uh, wordt nu ingezet omdat... Uh, nou, dat weten we allemaal. We gingen niet geheimzinnig over doen. Dat ging met de SBS even wat minder de laatste, de laatste tijd. Maar dit moet uh, eigenlijk weer een optater de goede kant op worden. Klopt, nee, we hebben in 2010 gewoon een moeilijk jaar gehad. Uh, met Net5 en SBS6. ging is het eigenlijk heel goed gegaan. En uh, SBS6 uh, gaat natuurlijk uh, bijna van start met Stellendans op het ijs. Dit moet het programma voor het voorjaar van Net5 gaan worden. En er komt nog meer aan. Dus, uh, wat? Het stil... Er komt nog meer. Ja, ja. Dat, uh, ja, ja, ja ik snap dat iedereen dat wil weten. Maar vandaag hebben we het over Secret Story. En ik, ik denk morgen misschien weer over een ander ja. programma. Maar er gaat nog heel veel komen. Ja, en dat Secret Stories wordt gemaakt in samenwerking met Endemol. Is dat iets wat, wat nu in Nederland voor het eerst te zien is of wordt dat in andere landen al gedaan? Nee, er zijn vier seizoenen in Frankrijk geweest en twee in Portugal. En daar is het nog steeds een van de best bekeken programma's. En we gaan het nu voor het eerst in Nederland brengen. En ja, wij verwachten er heel veel van. Goed. Vanaf 13 februari, Secret Story op net 5. Dank voor de uitleg, Erik Dekker. Graag gedaan. We kunnen dus nu, hij heeft het officieel gezegd... en anders liegt hij, uh, zeggen dat uh, boven van Erfendorus dus inderdaad niet... de nieuwe presentator van Weekend Miljonairs wordt. U zult denken, ja, waar hebben ze het over? Nou, dat is een paar keer gemeld. Uh, Wij hebben dat ook gedaan en dat deden we op basis van RTL Boulevard. Nou, Bo die zegt op zijn Twitter ook dat dat gewoon niet klopt, dat verhaal. Albert Verlinde blijft het volhouden, vanochtend nog op Q Music... dat uh, Van Erfendorus wel degelijk Weekend Miljonairs gaat presenteren. Dus wordt vervolgd, zou ik bijna zeggen. Ander bericht van het presentatorenfront, Chantal Jansen vertrekt bij de AVRO. Het contract van de presentatrice wordt daar niet verlengd. Directeur Willemijn Maas van de AVRO zegt dat de wensen van Chantal niet overeenkwamen met wat de AVRO wil. En daar is ze besloten om in goed overleg uit elkaar te gaan. Playboy hoofdredacteur Jan Heemskerk gaat samen met schrijfster Saskia Noort het theater in. Ze zijn op het idee gekomen door hun gezamenlijke column in het blad Linda waarin ze schrijven over de relatie tussen mannen en vrouwen. Jan Heemskijp over die geplande theatertour. In het najaar gaan we dus met een soort voorlees-slash-interactief... relatieprogramma op het theater zit. En we hopen dat door zelf te vertellen over wat wij hebben geleerd van die columns... Er een aantal voor te lezen en een interactief gedeelte met het publiek te organiseren... een hele leuke en sprankelende vagina- en penis achtige show kunnen neerzetten... waar iedereen gesterkt en verfrist en blij gelachend die uitkomt. Op Valentijnsdag verschijnt ook een boekje van de twee... waarin een aantal oude columns worden gebundeld... en aangevuld met nieuwe verhalen. U altijd als een programma op Radio 2 willen presenteren, dat kan op 25 februari. Het programma De Heer Ontwaakt bestaat al drie jaar en neemt afscheid van de rubriek De Jobhopper. Luisteraars proberen dan een andere baan uit dan die ze hebben en doen daar dan verslag van in de Radio 2 ochtendshow. Om het afscheid van die rubriek op te luisteren, krijgt een luisteraar dus de kans om het programma een keer te presenteren. Opgeven kan via de website van De Heer Ontwaakt. De volgens van de Voice of Holland, die komende vrijdagavond onderweg zijn... hoeven de finale van de talentenjacht niet te missen. Radio 538 gaat de finale namelijk live uitzenden. Liefhebbers kunnen vanaf 9 uur inschakelen... en het is voor het eerst dat Radio 538 live een tv-programma gaat uitzenden. Sinds gisteren is deze spot op de Nederlandse radio te horen. Om de volgende boodschap duidelijk te maken... vragen wij je om de radio even uit te zetten. Je mag hem nu uitzetten. Zet hem maar uit. Heb je hem al uitgezet? Je bent nog steeds aan het luisteren, hè? Radio Radioreclame. Je hoort dat het werkt. Ja, een oproep dus uh, om vooral te adverteren op die goede oude radio. George Bolander is directeur van RAB... en dat bureau is door de landelijke en regionale publieke en commerciële radiostations opgericht. En het doel is om radio als reclame-medium onder de aandacht te brengen. Dag, meneer Bolander. Goedemiddag. Gaat het eigenlijk goed met de reclamebesteding op de radio... Uitstekend met de Rijkbaar op radio. Uh, wij maken vandaag bekend uh, de cijfers uh, over 2010. En ik kan u melden dat er een enorme sterke stijging in 2010 gerealiseerd is van uh, 5%. En we hebben de grens van uh, 230 uh, miljoen uh, hebben we gepasseerd. En als je dat... Uh, in relatie ziet met de andere mediumtypen die waarschijnlijk dit jaar minder dan 1% gaan stijgen... denk ik dat je de conclusie kan trekken dat het heel goed gaat met radio. Kijk, wij wisten dat altijd al, maar uh, nu is het ook echt zo gebleken uit de cijfers dus. Ja, hey, waarom is die campagne de dan de nodig, vraag je je nog af? Nou ja, wij, wat u al zegt, wij zijn het kenniscentrum uh, voor uh, radio. En we willen adverteerders en bureaus helpen om uh, effectieve radioclame te maken. En dat doen we op een hele hoop manieren. We hebben een website waar iedereen alles kan vinden over radio... Uh, we bieden adverteerders uh, onderzoek aan om het effect van hun eigen reclamecampagne te laten onderzoeken. We doen workshops en bijeenkomsten, maar we hebben ook elk jaar een, een radiocampagne op radio en op alle zenders die bij ons zijn aangesloten. En we hebben dus dit jaar eigenlijk gekozen voor een uh, thema van uh, ja, je zet niet weg uh, op radio. En je hoort dat het werkt. En dat kan je natuurlijk doen door allerlei cijfers uit onderzoek uh, te gebruiken. Maar we wilden nu eigenlijk in de commercials zelf aantonen. In een echte reclamespot uh, dat radio werkt en dat niemand nou, wegzept. Moest je die en stations dat... daar ja. nog een beetje aan wennen? Want jullie zeggen dus echt tegen luisteraars van zet die radio maar even uit. Ja, die is natuurlijk gewoon, we, hebben, we hebben eigenlijk drie of vier verschillende commercials. Radio uitzetten, volume uitdraaien, gaan naar een andere zender. Nou, dat is ongeveer de nachtmerries van elke radiomaker. En die bundelen we in één commercial. Ja, dus we hebben dus best wel enige discussie gehad uh, dat we deze campagne mochten uitvoeren. Ja, Peter Boots, goedemiddag. Goedemiddag. Partner bij reclamebureau Fellows uh, Maakt veel van die radioreclames. Uh, is dat leuk eigenlijk? Radio maken is ontzettend leuk om ja, te Ja, nee, doen. dat weet ik niet. Maar radioreclames maken. Ja, dat is heel leuk. Want dat is iets anders dan tv-reclame maken natuurlijk. Je hebt een aantal uh, beperkingen. Ja, je hebt beperkingen, maar ook heel veel mogelijkheden. En het leuke van radiomaken is dat je eigenlijk heel weinig middelen hebt... Om, uh, om een commercial te maken. Je hebt ook niet heel veel tijd nodig om dat te doen. Uh, je kan met, met weinig uh, geld en, en een stem of twee stemmen... en, en een paar uur in de studio kom je al een heel, uh, heel end. Dus... Het is heel leuk om, uh, om daarmee bezig te zijn. Ja, wat, wat werkt goed bij een radiocommercial? Nou, ik denk zelf dat het belangrijk is om in een commercial... een, uh, een emotionele component te, te hebben. Dus. Dat kan humor zijn, dat kan zijn dat je iemand op een, op een bepaalde manier raakt. Um, dus de boodschap moet iets met, met mensen, met de luisteraar doen. Doe je dat niet, dus ben je heel erg uh, ja, informatief en directief, dan, dan denk ik dat het toch minder goed werkt. Mm -hmm. We hebben je gevraagd van tevoren om even uh, een van je favorieten door te geven. Dat ja. uh, is een hele korte voor Monsterboard. Even luisteren. Ja, ja. Hi, I'm Stelios. I'm the founder and owner of EasyJet. The airline I started four years ago. And your name is. Go, go, go! Monsterboard.nl, de internationale carrière site. Waarom is deze zo goed? <laughs> nou, ja, Het is mijn persoonlijke favoriet. Omdat de, het gevoel dat in het merk zit, in Monsterboard zit... het brutale en het ambitieuze, maar ook niet uh, het geëikte... Dat, dat komt heel goed tot uiting. Um, omdat ze deze mensen hebben gevonden om mee te werken. Dus de Stelios, maar ook uh, uh, Moskowitz hebben ze uh, ervoor gebruikt. En um, Richard Branson... En ja, dat zijn niet de minste figuren. En ze hebben in 15 seconden tijd... hebben ze uh, op een hele goede manier die boodschap weten over te brengen. Ja. Uh, de irritatiefactor is ook altijd iets in de reclame. Hè? Um, je hoort dat vaak, door te irriteren trek je ook uh, allerlei aandacht... en blijven mensen hangen. Even een voorbeeld van een irritante reclame, ja. de Lotto. De Lotto Jackpot staat nu op... 15 miljoen! Speel mee voor maar 1 euro per lot. Bij de lotto hier of via Lotto.nl. Lotto. Het grootste risico om miljonair te worden. Lotto aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het miljonairschap. Zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het kleine... Ja. Blijkbaar roept deze irritatie op. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit morgens dan in de auto en hoor ik weer... How do you doodles, dat is van die nieuwe Bob-reclame. En uh, we hebben die Tom de Ridder gehad natuurlijk... met zijn brandstofpas en die managementboeken. Daar weet je ook helemaal gek van. Het was ook de hoeveelheid uh, van, van dat die spots voorbij kwamen... Ja, de frequentie is, eh, kan gewoon tot de irritatie leiden. Je hoort het dan eh, te vaak. En wat ook eh, vaak vervelend eh, gevonden wordt... dat zijn de zogenaamde hamercommercials. Dus dan worden heel veel productvoordelen eh, opgenoemd. En, eh, en er wordt ook gezegd hoe goedkoop iets is. En je moet in die commercials vooral ook heel veel doen. Dus de gebiedonderwijs wordt heel vaak gebruikt. Hè, profiteer, doe dit, ga nu, koop dat. Ja, als je dat heel hard roept en, en achter elkaar eh, snel zegt... Dan, dan is dat vervelend. Ja. En je ziet uh, natuurlijk dat mensen, euh, laten we zeggen mensen die iets te verkoop hebben, toch uh, uh, verschillende uitingen kiezen. Dus radio en tv en dat daar verschil tussen is. Wa waarom wordt vooral die radio dan gekozen? Ja, radio is eigenlijk een heel goed medium voor uh, actiematige campagnes om um, mensen aan te zetten tot actie. Daar wordt radio in ieder geval vaak voor ingezet. En televisie wordt vaker ingezet voor themacampagnes. dus meer om uh, gevoel over te brengen, omdat je op televisie uh, natuurlijk ook gebruik kan maken van Beeld. Dus de, de, de impact van tv wordt dan uh, groter geacht. En op, of op radio kun je het tegen relatief lage kosten uh, mensen verzoeken om naar een website te gaan of een aanbieding communiceren. En is het daardoor ook sneller uh, inzetbaar. Je kan dus vandaag iets opnemen en morgen uitzenden. Ja. En dat is met tv moeilijker. En zijn er nog nieuwe trends uh, in, in de radioreclame? Ik bedoel, vroeger had je vooral uh, ja, prachtige La laten we even, Want dat mis ik eerlijk gezegd vandaag de dag ja. wel een beetje: de liedjes. Even een rippeltje daar in je kopje. Je koffie pas compleet. Een compleet compleet je koffie. Had het ook lekker. Heet. Heet. Heet. Ja, dat is, toch, dat is toch geweldig? Het ruimt ook allemaal op. Het hoor. ruimt allemaal. En ik bedoel niet alleen deze, maar er zijn nog zoveel campagnes die bijna iedereen eh, zich nog kan herinneren. Of een Domo Vla bijvoorbeeld. Of sober hier, sober daar. Ja. Er zijn heel erg veel die gewoon in je geheugen uh, gegrift staan. Maar, maar dat staan. is nu, an, vandaag de dag, een beetje weg. Die ja, echte dat liedjes. is een beetje weg. En ik, ik, eigenlijk begrijp ik dat niet goed. Want dit werkt zo ontzettend goed. Um, maar ik. ik ik denk toch dat het komt omdat er hier heel veel uh, tijd en aandacht aan is besteed. En uh, ja, het, het is heel kostbaar om dit te maken. En tegenwoordig wordt er de tijd niet meer voor genomen en, en het geld niet meer voor vrijgemaakt. Maar ik zou zeggen, ja, uh, haal maar terug die jingles en die liedjes. want ja. het, het, Op een moderne manier dan, maar het, volgens mij werkt het ontzettend ja. goed. En, en wat is de trend dan nu? Ik bedoel, wat, wat, wat horen we nu heel veel? Nou, ik, Echte trends vind ik uh, moeilijk aan te geven. Ik vind juist dat de jingles en de liedjes, die, die hoor je niet meer. Heel veel humor hoor je ook niet meer. Het is redelijk, uh, eigenlijk een beetje saai op dit moment. Heb ik het idee, vrij nuchter. Misschien komt het door de crisis. Um, en de trend is ook wel dat, dat de commercials in Nederland vooral heel kort zijn. Dus tussen de 20 en 30 seconden. En dan kun je ook niet heel veel uh, brengen. Dus ja, ik, dit, misschien is dat de trend, maar het is, het is wel een beetje een, een saaie. Ja. Uh, George Bolander nog even, directeur is van RHB. Dat uh, bureau dat uh, die uh, adverteren vooral uh, op de radio laat proberen te, te reageren. Uh, de campagne is nu begonnen. Wanneer is dat een succes? Als dat percentage van 5% volgend jaar naar hoeveel gaat? Welk percentage van 5% betaald? Nou, nu 5% meer aan reclame besteden. Oh, nee, nee, nee. Nou ja, eigenlijk onze doelstelling is om te kijken of we op een gegeven moment uh, uh, betere kwaliteit commercials uh, kunnen gaan uitzenden. En dat is uh, met name onze centrale doelstelling uh, van afgelopen jaar en ook uh, van dit jaar. Goed. Uh, nou, mensen weten dus wat ze moeten doen als dat spotje voorbij komt. In ieder geval niet de radio uitzetten. Uh, dank allebei. Uh, George Bolander en Peter Boots uh, spraken over reclame op de radio. Die goede oude radio. Daar is het nu uh, 1 minuut over half 1. Hier is Jan van den Putten. Radio 1. Het NOS-journaal.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 De Tunesische politie heeft in de hoofdstad Tunis... een demonstratie tegen de nieuwe regering uiteengejaagd. Daarbij is traangas gebruikt. En aan die demonstratie deden enkele honderden mensen mee. En in de campagne Nederland leest staat dit jaar... Het leven is verrukkelijk van Remco Kampert Centraal. Leden van bibliotheken kunnen dat boek dan gratis afhalen. In oktober en november is dat. Het leven is verrukkelijk verscheen in 1961. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment valt er op veel plaatsen regen. Dit heeft te maken met een depressie boven het zuiden van het land... die langzaam naar het oosten beweegt. Het noorden en midden van het land hebben een overwegend noordelijke wind... waardoor de maxima tussen 3 en 6 graden liggen. In het zuiden blijft de wind vanmiddag nog zuidwestelijk... en wordt het 7 tot 9 graden. Vanavond wordt het vanuit het westen weer droog en komen opklaringen voor. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 tot 2 graden. Aan de kust blijft het iets warmer en komen ook enkele buien voor. Morgen, woensdag, is het overwegend bewolkt met vooral in het westen van het land regenbuien. Het wordt dan 4 tot 6 graden. In de avond klaart het op en gaat het in de nacht naar donderdag licht vriezen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Doen we vandaag met Elsemiek Havinga, presentatrice, media- en communicatieadviseur. Welkom. Hallo. Ruben L. Oppenheimer is cartoonist, werkzaam onder meer voor NRC Handelsblad. Goedemiddag. Ik geef jou dat even. Elsmeek, want het, ja. jij zegt. Het ging iets, dat was iets over SBS, hoor ik. Inderdaad. Ja. Die komen met een nieuwe reality show. Waarin uh, volgens het beproefconcept meerdere mensen in een huis worden opgesloten. Vijftien maar liefst. En die moeten elkaars geheim zien te raden. En uh, ze hebben zelf ook allemaal een geheim. Ga je kijken, Ruben. Big Brother Zoekt de Mol, bedacht ik wel. Al, als oh, leuke titel. Ja, ja. Uh, dit soort programma's is niet aan mij besteed. Ik weet dat ze bestaan. Uh, ik ga pas kijken wanneer het, uh, de, weg, uh, de weg te stemmen kandidaten ook echt. Uh, live geëxecuteerd worden en voordien <lacht> heb ik al het beter te doen. <lacht> Dan heb je het allemaal wel een keer gezien. Ja, ik heb daar ooit heel lang geleden toen de Big Brother uh, kwam, toen was dat nieuw. Toen heb ik daar gekeken een aantal keren en ik ben vrij snel afgehaakt. Toen... Ja, dat is ook niet mijn ding We hebben een tijdje niet, niet, niet dat, dat is een beetje stil geweest rond die programma's. Dat is ja. ook logisch, er was echt zoveel. We hebben ze even opgezocht. Big Brother had je dus, Star Maker, De Bus, Gouden Kooi hebben we nog die gehad. Die bus die vond ik nog wel grappig. Want dat ging dan ook nog wel weer ergens heen of zo, dat ja, klinkt ja, nog wel. Dat vind ik nog, wel nee, dat vond ik nog wel grappig. Maar, weet je, volgens mij, um, uh, weet je, ik ben ook helemaal geen doelgroep. Ik, mijn kinderen vonden dat wel leuk en die volgden het een tijdje. Maar interessant is, dus ze haken op een gegeven moment gewoon af. Ik kijk niet en ik ken ook eigenlijk niemand die kijkt. het is, het is net alsof het is, net als porno. Niemand kijkt en niemand en, kent je iemand. Je dacht die... dat niemand keek naar porno. Dat, natuurlijk. Oh. Maar ik kijk echt niet. Uh, naar je kijkt echt nou, niet. Zeg nou, je. Dat die, zeggen die, al die andere mannen. Programma's die. Al programma's ook, hoor. Programma's niet. Over porno oh, hebben we een andere keer. Nee, ik weet niet. volgens mij een enorme industrie. Het gaat helemaal niet Kant op. Ja, ze proberen wel met dit programma ook een beetje... de sociale media erbij te betrekken. Dus mensen kunnen ook weer zelf stemmen. En, en via die, al die ja, netwerken kunnen tuurlijk. ze hun nou ja, invloed goed. uitoefenen. Dat is natuurlijk wel... Het je is kan wel, wel kijken nu. of het... Uh, hoe noemen ze dat ook weer? Punt 2 is of zo, weet je? Dat je gewoon een nieuwe. 2.0. Ja, 2.0, precies. Dat je gewoon er een nieuwe draai aan geeft. Ja, ik... En ik begreep dat, dat in Amerika en een aantal andere landen dat eindeloos maar doorgaat hè, met die, uh, ja. dit soort programma's. En wij zijn er even van verlost geweest. Dus nou, misschien zijn we er wel weer aan toe. Nou ja, SBS probeert op deze manier, in ieder geval via Net5, een van hun uitlaatkleppen, uh, <laughs> de strijd met, uh, met RTL weer een beetje op te zoeken. Natuurlijk. Succes. Uh, het proces Wilders, laten we het daarover hebben. Gisteren kwam uh, een commissie met een evaluatie over die strafzaak uh, in Amsterdam. Het, Haagse, of het, het, het, het Amsterdamse Hof is een beetje tegen het licht gehouden daar. Uh, in Nieuwsuur gaf rechtbankpresident Erladus een toelichting. Even luisteren. In toenemende mate is gaandeweg het uh, proces gebleken... dat de Kamercombinatie zichzelf in zijn vrije tijd niet zo erg meer los kon maken... van alles wat er in de media, dan bedoel ik echt ruimer dan schrijvende of beeldende pers, wat daaruit naar binnen kwam. En dan bedoel ik met name ook de context van de sociale media. Dat heeft aan het eind toch wel erg veel druk opgeleverd. Zeker. Dat vind ik een beetje een gratuït argument. We zitten in 2011. We weten allemaal, zeker rechters ook, dat bij bepaalde zaken... Het is nou eenmaal zo, daar komen camera's en journalisten. Ik vind dat het des rechters is dat men moet kunnen omgaan met de druk, voor mijn part, als u het zo wil noemen, van persmensen. Ja. Je kunt niet denken dat je de zaak Wilders kunt afdoen... zonder dat je er wordt meegekeken door, door het Nederlandse publiek. Ja, eerst hoorden we dus die rechtbankpresident, mevrouw Irades... en daarna de reactie van uh, Bram Moscovic, de advocaat van Wilders natuurlijk. Uh, die zat gisteravond bij Paul Witteman. Uh, Ruben, wie heeft er gelijk van die ja, twee? deze, deze real-life soap die volg ik dus wel, met veel plezier... <laughs> Nou, ik ben het niet heel erg vaak met de woorden van, van Bram Moskowitz eens... maar in deze moet ik hem volledig gelijk geven. Ik denk dat het ontzettend naïef is... wanneer je zo'n proces als, als rechter, of als, als team, start. Dat je niet kunt inleven of indenken... wat voor een consequentie dat ook gaat hebben. En in, in de zin van de, de publiciteit die dat genereert. En dat je daar tegenwoordig ook weer die, die moderne media... En, en sociale media bij krijgt en dat daar... Uh, nou ja, heel, heel, wat, heel wat aan reaguurderij over je heen komt... ja, dat kun je, al, dat kun je als, als, als het slechte weer van vandaag en morgen zien aankomen. Ja. ja, ik ben het met je eens. En toch is het zo, dat hoe vervelend dat ook is... je moet dat dus een keer meegemaakt hebben... om te weten wat dat dan ook is. Er is eigenlijk nog bijna geen zaak geweest... waarin het zo gigantisch is geweest als dit. En uh, ja, dat, dat moet je dan toch ook gewoon uh, leren als, als, uh, als rechtbank. Ik, vind het, ik ben het met je eens. Het zou zeker niet zo makkelijk zijn. Wat, wat... Maar, zo, gebruik... maar zo, zo gaat het toch vaak maar, wel. maar wat Ruben zegt, is ook terecht. Denk ik, dat dat is toch naïef om te denken ik dat je dat van tevoren niet Ik denk ja, je, je weet naïef. dat het de de, hoofd, de verdachte is of de verdachte die terecht zijn, wil dus. Nou, je weet wat voor uh, hij zei, dat allemaal met ja. meebrengt. Nou, laat ik hem even terugtrekken naar de, naar de sport. Wat ik natuurlijk ook lang gedaan heb. Kijk, ik, het is natuurlijk, uh, ja, Kian, je kan je alles voorstellen van het spelen van de Olympische finale. Ben je enorm mee bezig, prepareer je op en toch als je er staat, is het anders. 19 dat dat dames ja. en heren, ja. maar nou, maar stel je eens voor dat je een aantal. Die al de halve finale hebt gehaald. Dan heb je ja. toch al iets van die druk meegemaakt. Ja, maar meegemaakt. dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik probeer, ik, ik verdedig het niet, maar ik probeer in ieder geval wel te laten zien dat het het zijn zeen, geen helemaal, zaterdagmiddag amateurs nee, die in één nee, keer de finale nee, spelen. Nee, Dit zijn nee. professionele rechters die met grote zaken en grote jongens ja. te maken nou, ik krijgen. ik vind ook dat ze dat niet gaan doen. En ze hebben het onderschat. En dan, je en dan het... heb je ook nog uh, Moscovits erbij, die natuurlijk ook zeer media ja. uh, hè, opzoekt. Bedoel, ja. Je had ook nog een andere advocaat kunnen hebben die dat op minder heeft. Ik bedoel, ik, bedoel, ik, bedoel, ik denk dat dat bij Ik wil iedere uh, zoveel dagen zat hij er weer. Ja. Dus was een soort van publiek. hij was een soort van publieke zaak aan het doen. in plaats van dat hij het in de rechtszaal deed. De, er is natuurlijk nog wel iets anders. Uh, dat, dat, dat zou je dan nog voor die rechters kunnen zeggen. Want het ging ook vooral over die sociale media. Vooral bij dat, bij dat wraakingsverzoek. Die, die, die, die moors heeft ongeveer alles over zich heen gekregen. Inderdaad op al die sites. En die rechters kunnen zich natuurlijk nooit in dat openbaar verdedigen. Ik wil Moscovic kan bij al die programma's gaan Zies... zitten. Kan het helemaal gaan uitleggen. Ja, maar maar dat, zij mogen dat, niks dat is wat zeggen. Ik, ja, zij mogen niks zeggen. En dan komt er iemand en die zegt iets. En dan valt iedereen er weer overheen. Dan, kijk, Moscovic is natuurlijk de koning van iemand op zijn woord vangen. En dat is, daarvoor is hij ook gewoon goed. Maar hij, hij, hij speelt wel een klein beetje met twijfel. 12 tegen 11. Maar je hebt wel gelijk, die rechters hoeven niks te zeggen die kunnen niks zeggen, maar die hoeven ook niks te zeggen. Maar dan moeten ze dus ook niet tijdens een dineretje iets gaan zeggen. En dat is voor mij ook een, uh, een teken van die naïviteit. Kijk, of daar nou dingen... Ik weet niet of iedereen zich het nog herinnert. Ja. Ja. Uh, of daar nou dingen zijn gezegd die uh, van invloed zouden kunnen zijn op het proces. Het heeft wel een, een enorme uh, maar ja, reactie... Je, juist ook... uit dat kamp van Wilders en juist uit zijn volgers uh, opgewekt. En dat zijn ja, maar dingen die je dat ook als natuurlijk... rechter dan niet moet doen. Maar dat is natuurlijk ook gewoon... En terecht overigens, Dat het is zijn rol... Dat is ook ook de advocaat Moscovici in dit geval... die het enorm heeft opgeblazen. Nou ja, moet daarom je eens kijken is een wat dan... Ja, precies, maar moet je kijken wat er zo rechts en links tegen mensen gezegd wordt... en hoe mensen dat hebben opgevangen. Ik bedoel, de, de man om wie het ging... Dat is ook iemand die snel uh, zich uh, door een adder gebeten voelt. Ja, maar het dus is een Nee, dat nee, begrijp ik wel. Alleen, ik bedoel, het is ook wel een manier waarop Wils en Moscovici het spel hebben gespeeld. Het, het verhaal is nu dat die rechters worden gecoacht. Hè, want we krijgen 7 februari gaat het hele proces opnieuw beginnen. En, en het hele circus dus ook. Wat, jij doet zelf iets aan coaching ja, en adviezen ja. geven. Wat, wat, wat moet je die mensen nou als, nou, oké, als eerste imprenten? Nou, oké, ik denk dat, dat ze um, ontzettend goed uh, zich moeten realiseren... Dat, dat ze gewoon vanuit hun kennis gewoon goed genoeg zijn om dit te doen. Maar dat je daarnaast moet nadenken over hoe je de dingen zegt... en, en ook hoe je er non-verbaal bij zit. Want dat vond ik ook opvallend. weet je, Die camera's die opeens in, de, in die zaal staan. Weet je, dat is ook iets waar ze zich totaal niet bewust van zijn. Hoe zit je daar nou bij? Wat straal je dan uit op zo'n moment? Dat, dat hoort er allemaal bij. Ja, dus dat zou in ieder geval in zo'n coachingsproces het mee moeten genomen. Uh, ze gaan gewoon wel weer met camera's werken. Ben je daar voorstander van Ruben of niet? Moet, het, moet, het in, moet dit echt in, op, in, in zijn totaliteit te zien ja. zijn? Ja, daar kun je twee antwoorden op... Uh, opgeven. En dat geeft alweer aan hoe genuanceerd het ligt. Uh, ik denk dat iedere aandacht die je als uh, medium, als media aan Wilders geeft, iedere aandacht is in het voordeel van Wilders. En hij roept ook al steeds overal dat hij spuugt op dit proces en dat hij het vreselijk vindt om daar terecht te staan. Maar het is, uh, is er alles aan hem gelegen om dat proces zo lang mogelijk te rekken. Want hoe langer het duurt, hoe meer slachtoffer hij wordt... en hoe meer aandacht hij krijgt. Dus als je vanuit uh, ons standpunt van volgers zou denken... dat het misschien verstandiger is wanneer dit niet te veel wordt opgeblazen... zou je ervoor kunnen kiezen om het minder te volgen... en er ook geen camera's bij te laten zijn. aan de, de, de andere kant... Zijn we al maar aan de andere kant, precies, het is een proces... tegen de, de, de frontman van het, de partij die dit kabinet mogelijk maakt... met de gedoogsteun, Dus dat je daar... De aandacht aan de dat is aandacht voor de En ja. veel aandacht is dan ook alweer ja. iets voor te zeggen. Zeg, in iedereen moet moeten misschien gewoon een Twitter-account even opzeggen in die tijd, lijkt me. Niet tijdens de zitting. Ik denk dan, ik begrijp dat niet. Weet je, ik, ik twitter dan tegenwoordig ook wat nou ja, wat het allemaal waard is. Maar wat zet je daar nou op? Ik kan niet begrijpen dat. Nee, maar uh, heel veel, mensen... er wordt verstandige mensen. Er werd heel veel gereageerd ook op, op, op. Ja, op maar dan, hun dan, je, dan weet je toch wanneer je dat wel en niet moet doen en wat je daar dan ja, op zet. Ja, ze dat niet. Vandaag wil het. heb er zin aan. Ja. Om meer van mij te spreken. Maar, dus maar waarom moet je dat nee, waarom moet heel? Ik heb het hier al eerder gehad over de, de, de, de, de nut en vooral de, de niet-noodzaak van Twitter. En ja, dat we klein. het hier in, dit, in deze zaak over Twitter überhaupt hebben, vind ik. Volgend onderwerp: De nou, nut en noodzaak ja. van de ouderwetse kranten. Laten we het daarover uh, hebben. Uh, er is een, uh, <laughs> een uh, oud-bestuursvoorzitter <laughs> van VNU, de uitgever, uh, die heet uh, Rob van den Berg ja, met GH. Sieke tak. Uh, die heeft in de weekend-editie van het Financieel Dagblad gezegd... dat het uh, nog vijf jaar duurt en dan is het uh, voorbij... voor of NSC of voor de Volkskrant. Ruben Oppenheimer, ja, nou, jij tekent af en toe voor de NSC. Nou af en toe, ja. Uh, <lacht> ik denk, ja, over vijf jaar, wie weet, zijn Feyenoord en Ajax wel één club. Uh, nou, dat uh, ik kan niet. het me niet voorstellen. <lacht> uh, maar ja, je weet maar nooit. Het zou in ieder geval wel kostenbesparend uh, zijn. Uh, kosten uh, NSC nee. komt al naar Amsterdam, nee, dus dat scheelt. Precies, en vanavond hebben we nog de borrel, de nieuwjaarsborrel. Uh, dus wie weet. Nee, maar ik, het is misschien meer de... de de wens dan, de wijsheid van mij die spreekt. Maar ik kan mij niet voorstellen dat die twee kranten, uh, zeker ook niet, zelfs niet binnen een markt, zoals de Nederlandse markt op dit moment is. Waar waarschijnlijk niet voor vijf landelijke kranten uh, genoeg plek is. Of genoeg financiële middelen, of genoeg lezers. Maar ik kan mij niet voorstellen dat die twee kranten zouden verdwijnen. Of één van die twee kranten, of dat ze zouden versieren. Ze dan... zitten te ja. veel in dezelfde feit. Ja, ja, maar device. goed. Ik bedoel, uh, Ajax, kan Ajax, je, Ajax, je dat niet Ajax voorstellen? En Feyenoord ook. Maar de concurrentie tussen die twee kranten is juist zo ontzettend belangrijk. Kijk, uh, ze, ze ontlopen elkaar in kwaliteit. Hoewel mijn kant natuurlijk... Ietsje Vind je is, maar, ik ook, uh, Ze ontlopen elkaar niet veel. De Volkskrant heeft met Jos Collignon een veel betere cartoonist in huis dan ik zelf ben. Maar los daarvan is het juist goed dat die twee kranten zich aan elkaar scherpen... en ook de concurrentie aangaan. Kijk nou wat er met Wikileaks gebeurt. Uh, de NRC heeft daar een belangrijke slag geslagen. Maar nou, de Volkskrant wordt nou getergd waarschijnlijk om die volgende stap weer te zetten. En dat houdt de kwaliteitspers, de kwaliteitspers in Nederland in stand. Ja, het ja, zal ik ontzettend zou ontzettend jammer zijn als je over is. vijf jaar... wat denk jij? Nou, ik, dat, ik denk dat, dat Rob van den Berg gelijk heeft. Ik denk dat het gewoon uh, in deze tijd... Waarin je ziet dat mensen gewoon veel korter de tijd hebben om naar dingen te kijken. De verdieping die we eigenlijk allemaal zouden moeten willen. Daar gewoon niet aan. aan maar toe denk komen. je dat niet eerder dat bijvoorbeeld trouw of het AD een totaal overbodige krant zal <laughs> ver, ver, ver, ver, verdwijnen? Nou, nou ik, denk dat dat tele... ook ver, ik denk dat trouw ook verdwijnt. Maar ik denk dat het niet gek is om te denken dat die twee kranten nou, nee, er zijn die inderdaad. Die kwaliteiten... Dat alle kranten verdwijnen. Nee, dat ook al jaren niet. roepen dat alle boeken en alles alle, nee. alle, alle in die, die van die van den Berg zegt dat de telegraaf het uiteindelijk alleen als enige zal redden. Nee, nou, ben ik, dan nee. ben ik weg. Letterlijk en figuurlijk, want maar ik heb daar, zou je, geen werk nee, maar daar zou je niet voor gaan tekenen dan? Uh, nee, nooit. Maar. Nee, maar dat gaat ook niet gebeuren. Want ik denk dat de diversiteit enorm is... Uh, waarin mensen toch op een of andere manier... hun eigen plekje wel zoeken... of het nou bij de ene krant of bij de andere is. Alleen, het is financieel niet haalbaar... om zoveel van die merken volgens mij in de, in de lucht hmm. te houden. Laten we nog even een één ding doen. Toegaan was een soort van kleine catfight gisteren in de wereldrijd. Door de twee hoofdredacteuren van de belangrijkste nieuwsrubrieken, RTL Nieuws en uh, NOS-journaal. Zaten daar, Huam Thijslaar en uh, Hans Laroes. Uh, en het ging natuurlijk over de primeur van de WikiLeaks documenten. De Nederlandse uh, tak daarvan, zou ik maar even zeggen. Even luisteren naar een stukje van die discussie. Kijk nou eens wat we inmiddels hebben gedaan wat we op de site zetten. Er staan bij ons dan veel meer kabels op de site dan bij. Klopt dat Harm? Kijk steeds naar Harm. Ja, ja dat is ja? jammer. Ja. Waarom hebben zij meer kabels dan jullie? Uh, wij selecteren meer. Ik vind zo'n processen selectie. Ja, veel interessante kabels op de site. Jullie zijn, nou, het is, ja. ja, het is te veel. Ja, het is ja. te veel. Ja, het is ja. te veel, ja, is ja. te veel ja. vind ja. ik. Als je hebt het verleden bij RTL. Ja, ja, ja. Wie, had, wie had nou de echte primeur? Ja, hoor, je... natuurlijk. Nee, RTL Nieuws. <laughs> nou, uh, nee, maar ik vind het zo mooi. Dit is zo'n strijd, weet je wel, die gewoon alleen maar interessant is voor, voor onszelf. Van wie heeft het nou als eerste? Te kijken, boeit het echt geen bal. Kijk, we waren met RTL Nieuws altijd om half acht en het journaal zat om acht uur. Dus wij hadden het altijd eerst, zou ik maar zeggen. Nu door die sites en door uh, de, de, dagelijkse, uh, uh, de dagelijkse uitzending is dat een beetje minder geworden. Maar. Uh, ja, dat is, een mooi, dat is gewoon een mooi spel. Dat moet je vooral blijven spelen. Het houdt je scherp daarin. Daar ben gaan ik het we helemaal ja, met precies. je eens. Hartstikke goed. Ik denk ook niet dat we voor vijf jaar nog maar in uh, nieuws uh, uh, Nee, bulletins. dat denk ik ook niet. Maar vind jij is dat het... een belangrijke discussie? In dit geval had RTL het is ook twee uur eerder dan de NOS? Nou, ik vind die hele Wiki Wikileaks-discussie een beetje, beetje opgeblazen. Omdat ik uh, er nog niet echt ontzettend veel verbazingwekkend in heb gelezen. Ja, maar het uh, gaat om principe. Hè? Vind je belangrijk dat er een discussie is over wie het iets het eerste heeft of zo? Niet toch? Um, dat ligt eraan. Als het echt groot belangwekkend nieuws is. Als er, er iets ontploft is. En, en dan wil ik wel heel graag weten of ik mijn ramen en deuren dicht moet doen. En als een van de uh, nieuwszenders daar het eerst mee komt, is dat mooi. Maar bij Wikileaks, ja, lood om hout ijzer. Maar het is wel wat wel belangrijk is. En dat is uh, waarom bijvoorbeeld de NRC uh, daar een belangrijke stap heeft gezet. Uh, zij waren niet bereid... op. Pardon, om, uh, om dus op naar de pijpen van uh, meneer Assange te gaan uh, dansen. Ja. En wilde totale inzagen. En op dat moment uh, hebben ze dus via die, die Noorse krant... Ja. De, totale, uh, de totale kebel kunnen krijgen. Zeg je nu dat de NOS wel naar de pijpen van meneer Aron? Dat zeggen niet dat zijn, dat zijn uw woorden. Ja, dat, werd dat, werd <laughs> daar gisteren, trouwens, dat werd daar gisteren tegensproken door Hans van Roes. Ja, ja. uh, dus uh, goed, daar kan hij zelf prima zich verdedigen. Maar goed, dat, moet, uh, dat, dat gerucht was inderdaad verspreid vanuit de NRC. En uh, volgens hem was het En dat dan niet is zo. het waar. Oh, goed. Ja, dat ook nog, ja. Haar, hartelijk dank voor je bijdrage aan dit mede-forum. Okay. Uh, Elsemiek Havergaard, Ruben L. Oppenheimer. Uh, zometeen gaan we spelen de Nationaal Nieuwsquiz. Kandidaat nummer twee deze week. Rob van der Ven heet hij, komt uit Sint-Oedenrode. Maar eerst is hier Mayor Hawthorne. You know, baby. I know you think we can make it all work out. But I gotta tell it like it is. And I don't wanna make this any harder than it needs to be. So don't cry. Soulknakker Mayo Hawthorne just ain't gonna work out. Uh, we gaan kijken of het een beetje uh, uit gaat werken voor Rob van der Ven. Die is 48 jaar, komt uit uh, Sint-Oedenrode en doet mee in de Nationaal Nieuwsquiz. Welkom. Dank je. Projectmanager bij een kantoorartikelenzaak. Kantoorinrichter. Kijk eens aan. Ja. Dat is nog weer wat anders. Reselijk verschil. Maar dat zijn dat is die bekende. hè? Ja, dat is die hele bekende. Ja. En uh, uh, zijn er nog nieuwe trends in te ontdekken in de kantoormeubelen? Want wij moeten geloof ik op de zaak ook nieuwe meubelen hebben. Nou, ten eerste moet je ze dan bij ons vandaan halen. Maar uh, uh, met name flexwerken. En dat is uh, uh, hier uh, heel erg ideaal natuurlijk. Ja, dus je hebt eigenlijk veel minder bureaus nodig. Je hebt minder bureaus nodig. Ja, ja, ja. Je richt de ruimte gewoon op een andere manier in. Een ja, Beetje ergonomisch en zo. Ja, ja. absoluut. Een kastje erbij waar je af en toe je mok in kan zetten. Wat minder kastjes en geen eigen mok. Oh ja, nou dat is <laughs> nog beter. Um, ja goed, maar voor, voor die radio-uitzending moeten we toch hier naar die studio toe. En uh, dat is ook maar goed ook. Um, we gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. bestaat uit twee delen. Hier is deel 1, het bepalen van de nieuwsfactor. De Nationale Nieuwsquiz. Here we go again. Wikileaks. Wikileaks. De Wikileaks berichten. Nederlandse media zijn begonnen met het publiceren van documenten van Wikileaks. Here En op een gegeven moment kwam er bij jullie een punt dat je dacht, we hebben geen zin meer in Wikileaks. In de Wikileaks berichten, de Wikileaks berichten, de Wikileaks berichten. De Wikileaks-berichten. Wikileaks Steeds weer uh, nieuwe berichten komen er uit de Wikileaks-bestanden. Afgelopen weekend ook de naam van topambtenaar Pieter de Gooyer van Buitenlandse Zaken veelvuldig op. Hij heeft geprobeerd via Amerikaanse collega's vicepremier Bos onder druk te zetten... om in te stemmen met de verlenging van de Oeroz-commissie. Gaat over het vorige kabinet, hè? Hier is uh, vraag 1. Welke partij in de Tweede Kamer wil een debat met minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... over de handelwijze van deze topambtenaar Pieter de Gooijer? PvdA. Dat is goed. Kamerlid Frans Timmermans vindt dat de ambtenaar... zich niet loyaal heeft opgesteld aan dat vorige kabinet. Hier is nog een vraag over een ambtenaar. Een andere ambtenaar, eh, overigens wel van hetzelfde ministerie... van Buitenlandse Zaken, die stond ook vermeld in die Wikileaks-documenten. Zijn naam is Webke Kingma. En die heeft de Verenigde Staten geadviseerd... om een Oegandese militieleider te laten vermoorden. Vraag 2. Hoe heet die militieleider? Kony. Joseph Kony is goed. Kingma suggereerde dat de VS een prijs op het hoofd van deze koning zou moeten zetten. De Amerikanen vinden dat die open manier van praten geen verrassing voor hen was. Het zou een voorbeeld zijn van de Nederlandse gewoonte om botte opmerkingen te doen. Vraag 3. Kony is de leider van het Verzetsleger. Wat is de volledige naam van dat Verzetsleger? Um, het Leger van de Heer. En dat is goed. Verzetsleger van de Heer is een rebellengroep in Noord-Oeganda... ontstaan in 87. En de groep wordt dus geleid door de Jozef Kony... die zichzelf tot profeet heeft uitgeroepen... en een staat wil uitroepen... gebaseerd op een eigen interpretatie van de Bijbelse tien geboden. Vraag 4, de vraag met een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? De politie is heel hard bezig geweest al de laatste jaren... met het bestrijden van dat hooliganisme. Daar zijn allerlei dossiers uitgeresulteerd. En dit zijn tien van de zwaarste gevallen. Um. <laughs> Ebrahard van der Laan. Ja, hij kwam er eens van heel ver weg, maar het ja. is goed. De burgemeester van Amsterdam heeft de tien fanatieke Ajax aanhangers bestraft. Ze moeten zich tijdens wedstrijden van Ajax en ook het Nederlands Elftal in de arena op politiebureaus melden. Vraag 5. Hoe wordt de straf genoemd die de burgemeester de tien supporters heeft opgelegd? Um, ontmoetingsstraf. Het is verbod. Ja, het is een groepsverbod. Uh, dat, is, uh, dat is het officiële antwoord. De maatregel voerde voort uit de voetbalwet. Die op 1 oktober van kracht werd. De burgemeester zegt in NSC Next dat de tien Ajax aanhangers de kolonels zijn. Zij zouden dus uh, zeg maar de, de bevelen uitdelen. Terwijl anderen dan echt de strengen moesten gooien en zo. Laatste vraag: maximaal vier punten te verdienen. We zoeken aanwijzingen. Uh, u, u hoort aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Uh, de vraag is natuurlijk: wie bedoelen we hier? Als u het antwoord is, denkt te weten, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de hints. Vier. Mijn zwartste periode beleefde ik in Italië. 3. Een deel van mijn naam is ook de naam van mijn belangrijkste collega. 2. Ik ben populair bij zowel 010 als 020. Stop. Leo Beenhakker. En dat is goed. Uh, Leo Beenhakker, uh, want uh, hij heeft aangekondigd dat hij weggaat uh, bij Feyenoord... Om half twee geeft hij trouwens een persconferentie, daar wilde hij nog niks over zeggen. Nee, nee, ik zeg helemaal niks, bromde Don Leo in het voorbijgaan. Waarom niet? Nou, daarom niet. Had je maar een vak moeten leren, zei hij tegen journalisten. Uh, 1990, dat weten we allemaal nog. Het WK, toen was hij de bondscoach, was één groot drama. Hij zal altijd nog een keer vertellen wat er nou precies was gebeurd daar. Mario Been natuurlijk, trainer van Feyenoord. Been, Been -hakker.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 Vandaag luidt de stelling. Het kabinet moet juist nu investeren in onderwijs. Want uh, ook al wordt daar volgens premier Rutte niet op bezuinigd, door een herschikking van het geld wordt onder meer ook het hoger onderwijs toch echt de dupe. Zeggen allerlei insiders. Dat is dus onze stelling. Het kabinet moet juist nu investeren in onderwijs. En we zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Via de sms op 7070, dat kost 50 cent. Gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en twitteren naar @stam.nl. Goed, gaan we snel door met deel 2 van de nieuwsquiz. 70 is de hoogste score, dat betekent in ieder geval 12 vragen goed bij een factor van 6. Um, dus dat is de opdracht. Ja. Bereid? Daar komt hij. De nationale nieuwsquiz. Welke voetballer kreeg van de Engelse Voetbalbond een boete van 12.000 euro... voor een tweet over een scheidsrechter? Ryan Babel. Is goed. Welke snelweg is gistermiddag afgesloten vanwege een vrachtwagen die in brand stond? A 73. Dat is de A13 bierbrouwer Heineken heeft zijn productie stilgelegd en zijn personeel teruggehaald uit welk land? Tunesië. Is goed. Welke partij wil dat de commissaris van de koningin voortaan niet meer wordt benoemd, maar wordt gekozen? VVD. Dat is niet goed. PVV. Welke Israëlische minister verlaat de Arbeidspartij en richt een eigen partij op? Ehud Barak. Is goed. Welke vliegmaatschappij is volgens een Duits onderzoekbureau de veiligste? Qantas. Is goed. In welke stad wordt gedacht aan de oprichting van een Energy Academy? Eindhoven. Nee, Groningen. Hoe heet de Apple-topman die het de komende tijd rustiger aan gaat doen vanwege gezondheidsproblemen? Steve Jobs. Is goed. Hoe heet de schaatser die zich gisteren plaatste voor het WK Sprint? Nuis. Is goed. Welke zangeres is maanden uitgeschakeld vanwege een poliep op de stemband? Caro Emerald. Is goed. In welk land zijn meer dan 50 Nederlanders gestrand... doordat demonstranten alle toegangswegen hebben geblokkeerd? Chili. Is goed. Hoe heet de Nederlandse schaker... die op het Tata Steel schaaktoernooi... werelds nummer 1 Magnus Carlsen versloeg? Giri. Is goed. Welke provincies pleiten voor een verfijndere beoordelingsmethode van wat? Pas. Dijken. Volgens de advocaat van Dino S. is kroongetuige Peter La S. een wat? Een, um, pas. Een psychopaat. Wie krijgt in Sea Life, in Oberhausen, een monument? Octopus Paul. Dat is goed. Wie verwangt Joris Luidijk als vaste presentator van Met het oog op morgen? Eva Jinek. Is goed. Canadese onderzoekers zijn erachter gekomen dat welk dier kan drijven... een dolfijn. Nee, het is een giraf. Oh ja, giraf, die drijft dan met die grote lange nek ja. erbovenuit. Ja. Uh, ik vond het mij heel goed gespeeld, maar is het genoeg? Dat is de vraag. Het is net niet genoeg. Elf vragen goed in uh, het tweede deel van de quiz. Dat kom je op 66. En dat is niet genoeg voor 70. Dan had ik toch op mijn benen moeten gokken. Want ik dacht eraan. Zo is het wel eens vaker in het leven. Ja. Uh, wel de vaste prijzen, dus de kaarten voor beeld en geluid, de mok en de lunchradio en een hand van de presentator zometeen. Goede reis terug naar Sint-Oerdenrode. Bedankt voor het meedoen. Dankjewel. Wij melden ons zometeen om kwart over één weer. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV Voornemen om het voornemen? Of jezelf vandaag nog versterken?